Tienduizenden werklozen Mensen met een arbeidshandicap en mensen in de bijstand worden door het UWV of de gemeente naar een reïntegratiebedrijf gestuurd. Er zijn ongeveer 200 reïntegratiebedrijven die per jaar 1 miljard euro ontvangen voor de diensten die ze leveren.